CFM wenst u allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Minister Grapperhaus laat drie onderzoeken doen naar het WODC... het onderzoeksbureau van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Gisteren meldde Nieuwsuur dat de politiek heeft geprobeerd... onderzoeken te beïnvloeden, terwijl het WODC onafhankelijk moet zijn... Grapperhaus zei toen al dat er een onderzoek zou komen, maar in een brief aan de Tweede Kamer schrijft hij nu dat het er drie worden. één naar WODC-rapporten over drugsbeleid, één naar de relatie tussen het WODC en het ministerie en één naar de manier waarop is omgegaan met de klacht van een klokkenluider. De Turkse president Erdogan is begonnen met zijn staatsbezoek aan Griekenland. De sfeer is gespannen. Turkije en Griekenland zijn van oudsher vijanden. En het laatste staatsbezoek dateert van meer dan 60 jaar geleden. De ontmoeting tussen Erdogan en de Griekse president Pavlopoulos verliep moeizaam. Gisteren zei Erdogan nog dat hij wil praten over grenscorrecties tussen de twee landen. Maar de Grieken lieten meteen weten dat er niets te onderhandelen valt. De Europese Commissie daagt Hongarije, Polen en Tsjechië voor het Europese Hof van Justitie. De landen weigeren asielzoekers op te nemen, terwijl er twee jaar geleden afspraken zijn gemaakt over de herverdeling van asielzoekers. Touringcars mogen vanaf maart de Amsterdamse binnenstad niet meer in. Chauffeurs kunnen hun passagiers afzetten bij een speciale terminal op station Sloterdijk, van waar ze op het openbaar vervoer kunnen overstappen. De terminal is een tijdelijke oplossing voor vijf jaar. Ook sightseeingbussen mogen het centrum niet meer in. Het weer, er trekt een regengebied over het land. De wind is vrij krachtig tot stormachtig. Vanavond neemt de wind af en draait naar het westen en wordt het tijdelijk droger. Morgen trekken er geregeld buien over, steeds vaker met hagel en eventueel natte sneeuw. Dit was het. Enkele. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Zo, het zou wel eens een drukke avondspits in de Randstad kunnen worden. Nu al 30 files. Het slechte weer helpt natuurlijk niet mee. Dit zijn de files met wat meer vertraging. De A2 Amsterdam Den Bosch tussen Utrecht, Leids, Rijn en Nieuwegein. Een kwartier extra. De A4 Amsterdam Den Haag tussen Schiphol en Roelof Arendsveen, 20 Twintig minuten erbij. En bij Leiden nog eens tien minuten. Vervolgens op de A4 naar Rotterdam tussen Den Haag Zuid en het Ketelplein. Een kwartier vertraging. De A10 tussen Slotenmeer en Amsterdam Buitenveldert. Tien minuten extra. De A12 Utrecht Den Haag, nu al een kwartier file bij knooppunt Gouwen. De A13 Den Haag Rotterdam loopt ook vast tussen Delft en Rotterdam Overschie, al 10 minuten extra. A15 Rotterdam Gorkum tussen knooppunt Riederkerk en Sliedrecht Oost, 10 minuten erbij. A27 Almere Utrecht bij Beeldhoven, 8 kilometer. En richting Breda tussen knooppunt Lunette en Lexmond nog eens 10. dat kost je bijna drie kwartier extra.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 Hele goede middag, luisteraars. Het dus is donderdagmiddag, 7 december. Ja, het gaat snel. Vier uur, dus tijd voor Muziek van Live. Oftewel, Hans en Ronald in de middag. ZFM is te beluisteren via frequentie 106.9 en ook Kanaal 40. Maar u kan ook een kijkje nemen in onze studio. En dat zou ik zeker doen. Nu zeker, want we hebben leuke gasten in de studio. Via www.zfm-live.nl Ja, en dan vraagt u zich natuurlijk af... wat voor twee gezellige kasten hebben wij in de studio? Nou, dat zal ik u straks vertellen. Dat doe ik lekker nog niet. Maar ja, we hebben natuurlijk onze vaste items. En dat is om half vijf de column van El Kerkman. Om kwart voor vijf nummer één hit van het jaar. En ditmaal uit 1973. En om kwart over vijf de Gouden Ouwe van de Week. En dan hebben we natuurlijk het weer voor het komend weekend. Maar ja, dat ziet er helaas niet zo goed uit. En om kwart weer zes, het bioscoopprogramma van Circa Sandvoort. En niet te geheten, een heleboel nieuws over onze badplaats... als we daar tenminste nog tijd voor hebben. Mijn naam is Hans Wassenaar, Heel luisterplezier... en de muziek wordt verzorgd door Technicus Ronald. a -da -da. Ja, ga jij altijd even zeggen van welkom, luisteraars? Nee, dat zeg ik niet hoor, dat doe jij van mij. Oh. Het enige wat ik wil zeggen is dat je weer begon te brullen dat het allemaal snel gaat de tijd. Nee, en dat nee, is niet zo. Het lijkt zo. Het gaat altijd net zo snel. Ja, het lijkt zo. We hebben, waar ik het net al over had, we hebben twee hele gezellige, luisteraars, of hele gezellige gasten in de studio. Nou, we hebben, de eentje doet een heel, uh, een heel uh, een aquarium na. <laughs> Dan moet ze maar van mijn chocola ja, blijven? Een soort, soort, soort, ja. <laughs> ja, toch? <laughs> nou, het is net uh, de com Pieter Buren, als je al al dat hoort. Nee, ja, ja, ja, ja. Nee, ik, hoest, ik hoest niet. Dus hij allemaal is niet. overdreven. Maar Rijker. Staat die microfoon hij, ja. open? Ja, microfoon staat open. Oh, we nu nee, je behoort hem niet. Praat jij eerst? Ik, uh, ik wil wel praten hoor. Dus ja. die, die doet het hier niet. Pieter Buren doet het wel. Nee, ja. En die van Marijke. Nou, dat laten we zo. Ja, ja, ja. ja, nou, ik, ik moet eerst even introduceren. De dames die zijn van de, de beatpopzingers. En waarom zijn ze hier in de studio? Dat hoort u straks eventjes. Dames, welkom. Hallo. Dankjewel, Hans. Ja. Leuk om er weer te zijn. Ja, dat dacht ik ook. Hè? Ja. ja, vonden wij ook. Ja, het, het, gaat, het gaat over het volgende. Volgens mij hebben jullie 15 december iets georganiseerd. Ja. Uh, wacht even, wacht even. Je mag mijn microfoon nemen. Nee, kom... Laat ik zei maar zeggen. Kom maar. Hallo, hallo, hallo. Ja, dat wordt er niet beter op. <laughs> <Ja>. <laughs> Wij uh, de Beatsboop zingen geschreven 15 december. Ja? Ja. Oké. Okay. 15 december uh, om half acht s avonds. Een concert. Een kerstconcert. Nou... Leuk. Nou, fijn Leuk, dat hè? jullie er waren. Tot de volgende keer. Mag ik dan nog even zeggen. Hoe het in werk gaat. Of, of? Ja oké okay, mag wel. Okay, ja. Fijn. Uh, nou ja, er kunnen uh, kaartjes gekocht worden natuurlijk. Uh, de kaartjes kosten 10 euro per persoon. Voor kinderen uh, tot 12 jaar. 8 euro. Uh, er is van alles te doen. De beachboxzinger zingen. Uh, er is een bassist. Bas. Een Romein. Romein. Romein. Bas, bas die bas speelt? Nee, ik weet niet of hij bas speelt. Volgens mij speelt hij gewoon... Oh, dat uh, hoe heet zo'n ding? Een, een akoestische... Akoestische gitaar. gewoon gitaar? gitaar. Goed, he. Okay. ja. En we hebben een, uh, een kindergroepje uh, van de Marierschool. Die uh, zijn bezig met een musical. En die komen kerstliedjes zingen. Ah, oh, dat is leuk. Dus, en ja. voor de 10 euro ook nog even zeggen krijg je een kopje koffie bij binnenkomst... met wat lekkers erbij. En daarna uh, in de pauze een glaasje warme kluwijn... ook met wat lekkers erbij. Ah, oké. Okay. Dus ik ga nu zometeen... mocht ik door de drank bezwijken van Jan Boezeroen... <laughs> Heel draaien. goed. Ja. Ja. <laughs> Eén glaasje, zei ah, ik. Oh. Okay. Is niet onderling uitwisselbaar? Ja, dat kan. Ja, precies. Ja, dus is er kan. altijd wel eentje die de vier of vijf drinkt kan? <laughs> ja, misschien wel, ja. En ik wijs niet naar Hans... Maar, waarom nou weer naar mij. Ja, Ik hou alleen maar van Beaujolais, dat weet je ja, toch? Ja, precies. Ik, ik, ik ben niet club van de, lid van de Club van de Blauwe Neus. Nee, nee. ik ook niet. Zo, echt wel. <lacht> en, we hebben nog een... Marijke, die hebt, hebt er, er zegje gedaan. Maar José, vertel eens even... Wat heb jij daarmee te maken? <lacht> ik ja. heb dit met Marijke samen georganiseerd. Ja. En uh, wij zijn uh, heel hard aan het oefenen. Zelfs twee dagen in de week omdat wij uh, ons repertoire enorm hebben aangepast. Ons kerstrepertoire. Ja. En het zijn toch hartstikke gezellige liedjes geworden. Zeker. Helemaal. Maar ik vind, ik vind wel dat het flink oefen is. Zo Het zeggen. is keihard werken, maar ja. we hebben het ervoor over. Ja. Het zijn niet de uh, echt traditionele uh, oude nummers. Maar ja. gewoon de Amerikaanse ja. Nummers die bij ons koor passen, ja. want we zijn uiteindelijk een popkoor. Daar heb je gelijk in. We gaan even nog wat draaien, want hij stond er weer te zwaaien. Ja, ja, Dan ik zag keer. hem zwaaien, ik zwaai al terug. Maar. <laughs> we komen hier straks even op terug. We, we, hebben, nou, we ja. hebben tijd voor wat anders. De klapper van de week. week, week. It's my baby calling, says so I need you here And it's a half past four and I'm shifting gears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 Nou was het um, onder de afkeurende blik van Hans de bedoeling... Ja, wel Hans. Nee hoor, echt niet. Je kijkt zo teleurgesteld. Ja, dat was. wel. Maar, maar is... ik zou de nummer 1 hit draaien officieel van uh, de top 40. Ja. Maar uh, deze is toch beter. <lacht> <lacht> <lacht> nou, dat vind ik niet met je eens. Ja, dat hoeft niet, maar het is wel gebeurd. Oké. Okay. Uh, ik, ik was even met José bezig. José, oh. kan je iets over... Ja, dat wist José zelf niet, hoor. <laughs> dat is al verschrikkelijk, kakker. Ik wist niet dat de zoon uitzending ja. ja, wel. Jawel. Uh, Josée, kan, kan je iets over die, het, het repertoire vertellen? Want je had het over moderne liedjes en, en, enzovoort, enzovoort. Dus kan je iets vertellen wat, wat we kunnen verwachten in, in de kerk straks? Nou ja, we hadden altijd uh, een heleboel kerkelijke liedjes, zal ik maar zeggen. Ja. En die zijn natuurlijk ook ontzettend mooi, maar we zijn nu door Arno op een spoor gezet van een heleboel Amerikaanse ja. Christmas carols. En dat, dat vierstemmig, ja, zoals is, ik net al zei, we oefenen ons helemaal <laughs> gek, maar... <laughs> ja, er worden ook extra, extra repetities ingeschakeld. Ja, ja, ja. Ja, dat idee dat had ik al, eigenlijk. Volgens oh, moet jij ook zingen. Oh, ja, ik dacht het wel, ja. Nee, maar het, het is inderdaad... Maar hoe kom, hoe, hoe kom je... En we hadden het trouwens over de dirigent. En dat was Arno Westerburger. Dat, dat is de dirigent van de Beach Pop onze, onze dirigent. Mag hem meteen verklappen dat ik daar ook uh, bij aanwezig mag zijn. Maar uh, ja, ik moet zeggen... Hoe, hoe, kom je er, hoe komt hij erbij om Amerikaanse liedjes erbij te halen? Nou, daar kan, ik, kan het ook niet in zijn hoofd kijken. Maar ik zelf vind het wel passen bij ons koor. Ja. We zijn een popkoor, dus ja. je moet een beetje vlottere nummers gaan zingen. En daar waren we eigenlijk al heel lang over bezig, maar het kwam er niet helemaal van. Ja. Maar nu is het doorgedrukt en zijn we keihard bezig ja. en dat uh, het klinkt allemaal heerlijk. Ja, dat is waar. Maar moet je luisteren, de, de biedkompzingers die zijn toch ontstaan uit een kerkkoor vandaan? Nee nee, nee, nee, nee. Oh, dat dacht ik. Ik dacht, dat, oh. ik heb altijd begrepen dat het uit een dan Nee, nee dan, dan denk je aan een kant keer en dan is het nog verkeerd. Je je hebt, het weer verkeer, je hebt het weer verkeerd begrepen. Ja, dat dacht ik al. Ik begrijp nee, we al. waren ooit bezig om met de kerk, via de kerk in het jeugdhuis iets te organiseren wat jongeren zou trekken. En dat lukte niet. Ja. En toen op een gegeven moment, toen een nichtje van mij, die zat in een koor in Purmerend. En daar zijn we heen geweest. En toen zei ik tegen Arno, nou, misschien is het wel leuk om gewoon een koor op te richten. En dat heeft dan niet echt wat met de kerk te maken. Maar uiteindelijk hebben we nu toch wat mensen die regelmatig wat doen in de kerk. En eens wat helpen. En we zingen af en toe eens in de kerk. Dus uiteindelijk heeft het zijn doel niet helemaal gemist, zeg maar. Maar zo is het ooit ontstaan. Ja ja dan had ik het een klein beetje goed gestaan. een gewoon een heel klein beetje dan, beetje dan. Ja. En, en waar kunnen we de kaartjes kopen <coughs> bij mij <Ja. laughs> en nou leuk hè ja, bij juli en, en bij, bij augustus Ro, hou nou en even, even. Vertel de, vertel vooral in december ja vertel eens vertel. bij Bruna en bij mij uh, kan dat besteld worden ja en, en loopt de kaartverkoop? Ja, prima. Ja, gaat het even goed? Ja, ja hoor, het En, en moet, ik, moet, ik in de, moet ik in de kerk verwachten uh, dat we allemaal netjes in een rij zitten? Of? Nee, we hebben het heel gezellig ingericht. Want ja. er zijn sinds kort... De banken zijn eruit. Ja. En er zijn hele mooie stoelen voor in de plaats gekomen. Ja. En wij gaan daar dan... Uh, met behulp onder andere van jou ja. uh, tafeltjes tussen zetten. Oh, wat leuk ik <laughs> <Ja. laughs> heb je gelijk gehoord. <laughs> wist je niet hè? Uh, nee. Nee. ro jij ook hè nee. Nee. Nee. <laughs> maar um, dan gaan we het een beetje in een gezellige setting van ja. maken en dan uh, maken het... jullie, gaan jullie de, de kerk nog aankleden als kerstkerk zal ik het maar even nou, noemen nou de kerstboom komt in ieder geval ja. al wat eerder te staan dan normaal en die staat er op ons concert ook ja en het het uh, heeft een hele kerststal in gebruik genomen. Ja, ja. Hele mooie kerststal wordt er gemaakt op dit moment. Met levende mensen, of niet? Ik vind jou wel Maria. Nee, nee <laughs> geen levende mensen. Oh. Etty nee, heeft een, uh, een uh, houtsnijwerk zeg maar, gemaakt in Maria en Jozef. Het is heel, uh, heel simpel, maar heel ja. mooi. Oh, nou. En die wordt uh, 17 december in de Eerste Dienst uh, of in die diensten uh, in gebruik genomen. Maar hij staat er dus al wel met ons uh, concert. Hé, nee, maar een kerst dan okay. niet met levende mensen, maar dan met dode mensen. Ja. Nee, met hout. Ja, met dood hout. Ja, ja, er liggen er een paar <laughs> daar, dus het kan makkelijk. Ja, dat is wel. Ligt er niemand meer? Ligt er niemand meer? Nee. Zijn ze ja, opgestaan? Er ja. ja. race uit de dood. <laughs> oké. Okay, nou, ja, dat gaan, ja, ja, gaan we ik nog, zie, nog ik even weten. Ja, ja. oké. Okay. A time ago, <laughs> I can still remember how that music used to make me smile.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 Weer? Nee, zover zijn we nog niet, hoor. Doen nee. Niet. nee, want dat heb ik ook hier niet nee. Het Is toch geen weer? Ja, dit wordt toch geen weer. Dat zei ik net. Het gaat net zo snel als anders, Hans. Je ja, dus kan het. dingen wel vooruit, maar dan is het nog geen tijd. Nee. En, en, dames, luister even. Uh, is dit de eerste keer dat, uh, dat de biebloesemzingers uh, zo'n concert gaan geven in, uh, in, de, in de kerk, of, of hebben jullie dat meer gedaan? We hebben natuurlijk al meer concerten gegeven... maar zo'n kerstconcert ja? is wel de eerste keer. Dat is de eerste keer. Ja, want Ik, ik kan me herinneren van het verleden jaar... dat jullie altijd bij uh, de zelfstandigen in Zandvoort voor de deur... Uh, ra bij Rabba bijvoorbeeld en zo stonden we altijd voor de deur te zingen. En dat is dit jaar niet, heb ik begrepen. Klopt, dat hebben we een aantal jaren gedaan. En ja. misschien volgend jaar weer. Maar dit jaar komt dat allemaal een beetje ongelukkig uit met de weekenden. Want we moeten ook de koorleden bij elkaar zien te krijgen... Ja. En dat lukt dan gewoon niet, want dan zit je met kerst en dan zit je. Dat schiet allemaal ja. een beetje scheef dit jaar. Ja, dat komt, van de kerst valt <laughs> er geloof ik op maandag en dinsdag, hè? Ja, dat is lastig. Ja. En dan moeten die zaterdag daarvoor de mensen boodschappen doen. En, dan... ja, en het weekend daarvoor is ook al onder andere Sprookjeswandeling. Sprookjeswandeling ja. ja, is de week daarvoor. We ja. ja, inderdaad. Dus het ja. is echt, uh, nou ja, ja. niet ja. te doen. En, wat ik begrepen heb, hebben jullie een, een, een, een gitarist, heb ik net gehoord. Uh, Bas... Bas Romein neemt Maar is dat de enige muziek die jullie als ondersteuning ja. hebben? Of is, uh, hoe, hoe, doen we, hoe doen jullie dat? Je bedoelt het koor. Ja, nou, ik zeg, je hebt een... een, een, een, een het koor hebt die een, uh, zingen ze met een muziekband? Of uh, hoe werkt het? Nee, dat? we zingen dit jaar... We zingen, <coughs> sorry. Gar, uh, we zingen, kof, kof, kof, <laughs> uh, Alleen een pianist. Alleen een pianist. Want onze gitarist die vindt kerstmuziek niet zo leuk. Dus... Ja. Uh, en een drummer hebben we niet. We hebben we normaal ook nooit met kerst. Nee. nee dus uh, we hebben op het moment hebben we een uh, vervangende pianist. Ja. Omdat onze eigen pianist uh, naar uh, Indonesië is geloof ik. Hè? Ja. ja. Dus we hebben Bobo. En nog wat. Ja, Bobo oh, ja. nog wat. Ja. ja. En die uh, speelt onder andere zelf ook nog een, uh, een klein stukje jazz uh, kerst. Ja, ja. En de, de gitarist die komt spelen, dat is iemand van. Uh, ik kent uh, Arno van de muziekschool. Ja. En die, ah, die speelt niet met het koor die mee. Die speelt niet met het koor stuk. mee. Die heeft gewoon een eigen blokje. Oh, okay. En, en, en de, wat er, het koortje wat er zou komen van school. Wat, wat moet ik me daarvan voorstellen? Nou, we hadden officieel een dansgroepje. Ja. Maar dat uh, lukte uiteindelijk toch niet. Omdat een aantal kinderen niet konden. Ja. Dus we zijn uh, nou ja, op zoek gegaan naar iets uh, ter vervanging. En uh, nou ja, omdat uh, die, die Marierschool School een uh, kerstmajeurschool doet. Ja. Hebben leuk. die een, uh, een groepje wat uh, daarbij zingt. En die vonden het heel leuk om... Ja. Uh, het zijn twaalf kinderen. Die komen dan uh, zingen. Ja, leuk. Dus dat is ook een apart blokje. Ja, dus zeker. het is een beetje een gevarieerd programma. Ja, dus het is een, een goed, goed programma. Eigenlijk. ja, ja. ja nou. Weet jij nog uh, van die column? Weet jij nog van die column? Oh, yeah. jee nou krijgen we moe Ja, let op. Ja. De, de column, column van, van de week van... Week. van, van Nel Kerkman. Ja, even wachten. Zie je? Even wachten. Wist ik. Oh. En nog even wachten. Pizza. Hey. Ja, ja. ja. Hij is ja. er niet. Ja. je hebt uh, geen kolom? Volgens mij, ja wel, hij is oh. er al. Ik heb hem wel. Ja. Hé, jongen, jongen. Nou, daar gaan we dan. Volgens mij had ik nog niet op gerekend. Nou, inderdaad. Want opeens moet ik van de week de auto autoruiten krabben... en dat viel flink tegen. Bibberend van de kou en met een provisorische krabber... kreeg ik eindelijk de ruiten schoon. Alle winterattributen liggen nog te wachten... om uit de winterslaap te worden gehaald. Handschoenen, sjaals zitten in een doos met mottenballen. De ruitenkrabber, het strooisout, de antifries voor de autoruiten... liggen in de schuur. Heel handig. Voor mij is dat dit jaar de winter veel te snel begonnen. Eigenlijk begint de meteorologische winter al op 1 december maar ik houd de astronomische winter op 21 december liever aan. Dat vind ik vroeg genoeg. Wie heeft eigenlijk de seizoenen bedacht om aan te duiden... in welke periode van het jaar we ons bevinden? Kunnen we de winter niet gewoon overslaan? Want ik heb helemaal geen zin in krabben en sneeuwruimen. Ik ben nu eenmaal een zonnekind... en heb een hekel aan kou, sneeuw en ijs. rijden zie ik het liefst op de tv. Van de week was ik voor een artikel op zoek naar foto's... over de vijverhut... Ik ontdekte in één met een bevroren vijven en schaatsende mensen. Het vakje in mijn hersenpan, waar de herinneringen liggen opgeslagen... ging er spontaan open. Er kwam een beeld naar boven borrelen. Ik zag mezelf staan op houten doorlopers... en shortbandjes die telkens afzakten. Wat een ellende. Het huilen stond mij nader dan het lachen. Ik was in een vlaag van verstandsverbijstering... met mijn oudste zus en haar vriend Joop meegegaan om te gaan schaatsen. Ze hadden veel plezier en vonden mij maar een lastig kind. Ik vergalde hun ijspret. Om van mij af te zijn... werd ik in een huisje van de parkwachter... bij de potkachel gezet. Een groter plezier konden ze mij niet doen. He, heerlijk warm. Als ik zie hoe de kinderen straks weer genieten... van het ijsbaantje op de Raadhuisplein... dan ben ik kennelijk de enige in het dorp... die niet van schaatsen houdt. Ruim drie weken lang kon er iedere dag geschaats worden... met gezellige muziek uit de luidsprekers... en een heuze, koek en sopie... En voor de volwassenen een curlingwedstrijd. Een traditie die niet meer uit de evenementenpakketten is weg te denken. Maar, ik tel al af. Over bijna drie maanden begint de lente. Een fijn vooruitzicht. Nel Kerkman. C -C -M -M. Zandvoort, wakker worden. Wat zeg jij? Ik zei Zandvoort, wakker worden. <laughs>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 geel <laughs> helpt niet. Het, het helpt allemaal niet. Wel, nee, doet me niet meer. Uh, was no Ik heb nog een vraagje. Er komt volgens mij ook een speciaal bezoek. Oh. Ja, nou heb je het grote geheim verpakt oh, oh, natuurlijk. Oh, hè? mag dat niet dan? Jawel. Oh, okay. Maar uh, wij hebben de kerstman uitgenodigd. Ja. En die heeft uh, laten weten dat hij graag naar ons concert nou. komt. Hartstikke En komt Rudolf ook mee of niet? Nee, Rudolf, daar, oh, daar zingen we alleen over. Misschien kan jij ook de nou, nou, aan doen, Rudolf. Nou, dat zeg je nu, maar bij het vorige koor hadden wij dat. Hadden we zo'n rode neus en twee van die dingen. Hadden. Hebben wij ook. Echt nou, doe me niet. Jawel. Ja, ja, ja. Jawel. Doe dan, me niet. Jij krijgt een rode neus. Nou, die heb ik sowieso al. Dus doe me niet. Even flink. Ja, nou, het, nog één keer het, het adres, want dat hadden we nog niet gezegd, volgens mij. Het adres waar het, waar waar het, het, het gehouden wordt ja, in de protestantse kerk. Kerkplein 1. Op het kerkplein nummer 1? Ja, het is nummer 1. Ja, het is officieel poststraat nummer 1. Oh. Dat ja. is van de kerk. Oké, okay, poststraat Maar die kerk 1. kan je dan niet missen hoor, onderaan de kerkstraat. Ja. En het is ook zo dat, ik net nog vergeten had te zeggen, dat natuurlijk bij de deur kan ook nog kaartjes gekocht worden. Ja. Wij vanaf gaan, 7 uur. Vanaf 7 uur gaan ja. wij daar uh, zitten okay. en kan een kaartje gekocht nou, worden. Ja, nou dat is toch belangrijk. Dacht ik wel. En uh, gaan we er allemaal een beetje stemmig uitzien of... Uh, Nee, uh, kerst, of dat? is dat een Geheim? geheim, geheim? Nah, nee, we hebben Lie geen geheim, jongen. Geen geheim. En uh, uh, ons koor. Uh, ja, ik praat nou over ons koor. Ja, dat mag dus best wel. Absoluut. Uh, doen wij nog wat met kerstavond, als ik vragen mag? Nee, dan mag je niet vragen. Ja, dat mag ik wel vragen? We gaan Waarom? wij met kerstavond door iets wij doen? Wij gaan dan in ja. de kerk. Zingen in een kerkdienst. In dat de is, kerstdienst. Dat is, oh, okay. Dus dat is iets anders. Maar wij gaan het, het kerkdienst opluisteren. Zeg, zo, zo Juist, dat is gewoon een kerkdienst waar ja. wij af en toe een liedje in zingen. Ah, oké. Okay. Okay. Nou. Ja, je kijkt naar mij. Ja. Hey, die takkerrie van daarnet trouwens, dat was gewoon een uh, Jimi Hendrix. Hè? Ja, dat begreep ik ook. Maar. the watch trouwens. Ja. Zullen we eens een beetje rustiger ja, uh, doen dan? Ja, hou het maar een beetje stemmig. Stemmig? Stemmig. Oh, wacht. Nee, wacht. Oh, oh deze neem ik terug. Nee, deze neem ik terug. Wacht even. Want ja, deze neem ik terug. Deze gaan we doen. Oh mm. Christmas on Broadway. Come along and see the show. Christmas on Broadway. Holidays on Broadway. Smile, relax and let it flow. Showtime on Broadway. Theatre party's poppin', cabbie's startin', stoppin', dressed up people, stroll to and fro. Christmas on Broadway, come along, be part of the show. Get yourself a ticket early for this time of year. Drive to Broadway. From early evening until sunrise, songs and laughter, lots of cheer. Up and down Broadway between 7th and 8th, Manhattan Swing and Nightlife is here. Christmas on Broadway prepares the way to start a new year. Ik heb ticket early for this time of year. From early evening under sunrise, songs and laughter, lots of cheer. Up and down Broadway between 7 and 8 Manhattan swing and nightlife is here. Christmas on Broadway prepares the way to start a new year. Goed nummer. Hè? Dat is een hartstikke ja, goed nummer. Maar dat goeie, zingen, dat het, zingen uh, we niet. Nee, was was het verkeerde nummer. Maar nee, maar dat geeft niet. Ik, ik krijg een ik krijg een acht voor de uh, moeite. Ja, oh. nou negen ook hoor. Ja, jammer Je doet altijd je best. Hey. Toch houden jullie dat? Ja. Ja, ja zeker, Hier, zeker. Krijg, ja. Ik we zijn er Hier ja. krijg ik waardering. ook Hier krijg ik waardering. hoe zit het op het koor? Hm? Hm? Absoluut, hm? absoluut. Hm? Hm? Maar dan moet je ook wel je best je doen. Je wordt zo gewaardeerd. Ja, precies. Hey, maar dan moet je wel je best doen dan. Ja, ik word gedevalueerd. <laughs> ja, misschien. <laughs> dames, hebben we u verder nog wat te vertellen? Ja, maar ik weet niet of je dat weten wil. Ja. Ja, <laughs> ja dat willen we weten. <laughs> Oké, okay, Marijke. Ja, Marijke, kom maar. Dus, deel eens <laughs> met de groep. Nee, de de beachboxzingers, laten we het daar nog even over hebben. Hoeveel leden hebben jullie koor? Rond de 30. Rond de 30. Mannen en vrouwen door elkaar, vier stemmen. Nou, we kunnen best nog wel een paar mannen gebruiken. Ja? Ja. Zingen we niet hard genoeg? Nou ja. Breek me de ik niet open. Ik weet niet wie je bedoelt met bevug. Zing ik niet hard genoeg? Onze geluidsman zit toevallig ook bij het koor. Ja. Ja, ja, dat is ook... Ja. Nee, ja. dat is niet toevallig hoor, daar moet hij gewoon voor betalen. <laughs> ja, en volgens mij je vrouw ook nog. Ja, ook nog. Het is ja. ja. ja. Het is gewoon een familie daar zo. Het is echt één familie ja, ja. ja. Maar, uh, je zegt net, we kunnen leden gebruiken. Ja. Dus, laat eens wat horen. Ga eens eventjes door de Eter van Zandvoort vertellen... hoe we daar mensen kunnen... Lieve sharten. mensen, gezocht... Tadaa! Nee, ja. Wij zoeken sopranen, alten, bassen en tenoren. Ja. En vooral bassen. N nou, ja. Ja, moet nou, we we hebben Drie, vier bassen. Vier. Vier, vier bassen. Ja, vier, Dus dat is niet veel. En er heet er geen één bas. Nee, ook dat uit. nog. Nee. nee. We <laughs> hebben nu wel een, een Bobo, onze, nieuwe onze tijdelijke pianist. Ja. Die zingt wel af en toe mee als we ja. een nummertje, dat niet, als, als we a zingen, ja. wat we één ja. keer doen, geloof ik, dan ja. zingt hij mee. Ja. Dus dat is wel leuk. Ja. en dan staat hij op en loopt hij heel verdrietig weg. <laughs> Want? Moet je piano gespeeld? Ja, ja, Hé, hey, dus er staat wat anders, toch? Ja, ja. ja. Had, uh, maar behalve mensen die zingen, zoeken we eigenlijk ook nog oh. best wel een drummer. Ja. Oh, een drummer. En we zouden het heel leuk vinden om er ook een basgitarist bij te hebben. Ja. Nou ja, misschien. Hebben jullie wel eens gekomen uh, bij een muziekschool hier in de zandvoort toch muziekscholen, neem ik aan? Ja, maar dat is heel lastig om daar ja? mensen van te krijgen. Ik, uh, we hopen nu, nu dat er mensen luisteren en denken ja. van, goh, dat lijkt me een hartstikke gezellig koor met deze gezellige nou, mensen. Nou, maar dat is het ook. En uh, daar ga ik eens uh, ja. proberen of ik daarmee kan op mijn basgitaartje en mijn drum kan gaan spelen. Ja, nou ja, het zou best leuk zijn, want ik kan me herinneren inderdaad een... Uh, Goede twee jaar geleden toen we een heel goed combo hadden. Toen hadden we een heel goed combo. En dat zingt toch wat prettiger moet ik eerlijk zeggen. Ja, Grap, nou, absoluut waar. Ja. Ja. We missen de drummer ook heel erg. Ja. Rob. <laughs> als je toevallig <laughs> luistert. Hé, <laughs> hey, wat ik me afvroeg, Dat concert van uh, zometeen in de kerk. Uh, dat, dat wordt een beetje losser dan normaal. Het is niet zo stijf allemaal. Nou, het is natuurlijk niet... Kerkelijk of zo. nee precies. De kerk is gewoon de locatie waar we zitten. Het is de zaal waar we in zingen. Ja, precies. Ja, precies. Het heeft dus eigenlijk weinig met, ja, toch wel misschien, met de kerk te kerst maken. Kerst heeft natuurlijk alleen maar met ja, kerst, kerk te maken. Het is heel lastig. Ons repertoire is niet echt psalmen en gezangen. Nee, precies. En, maar we hebben ook wel wat leuke attribuutjes, zeg maar. Ja, precies. Dus het is gewoon wat losser. Dus die, die, die neus... Uh, het is niet ja. Ja. Ja. Je hoeft niet te verwachten dat de dominee of pastoor... plotseling aan je tafel, komt zitten van... Uh, nee, nee, Zijf. nee, die... Ben je wanneer niet die komt. Misschien komt die mee die zingen. wanneer houdt niet van gluw bij. Nee, het is, het nou. is echt zo, we huren gewoon de kerk. Precies. Ja. Omdat het een prachtige locatie nou, is dat zeker. en ja. we zitten natuurlijk in het jeugdhuis van de Protestantse kerk. Uh, dat is onze oefenruimte. Dus, uh, ja. en we mochten hem voor weinig, moet ik heel eerlijk zeggen. Dus uh, dat is echt heel prettig mochten we hem uh, ja. gebruiken. Maar het heeft absoluut niets, niets. met de kerk te maken. Nee, nee, nee ik denk het... Ja, <laughs> nou, en het is inderdaad wat, wat, wat losser inderdaad, doordat die stoelen die kan je in ieder geval neerzetten als je het zelf wil. Ja, ja. Dus je ja. stoelen. Je kunt, ja, nee, dat is... Ze staan geschakeld. Geschakeld en losse stoelen? Ja. Maar die vrijdag staan ze los. Nou, ah, dat, okay. dat betoelt, Jullie maken er een grote huiskamer van. Ja. Nou. Dus je kan lekker in een ontspannen sfeertje... Ja. in een heerlijke stoel... Ja. gewoon op je gemak luisteren... naar ons leuke repertoire. Ja. En gaan jullie nog wat geks doen? Gaat, uh, nou, misschien de, ga jij wat geks doen ja, let nou op met wat je <laughs> zegt. <laughs> ja, nee, wat ik je zeggen? ja, weet ik niet, gaat de kerstman strippen, of uh, weet ik veel? Kan het aan hem vragen zijn jij dat en wil? Adriaan, ja, dat je. En Adriaan die zijn met de korendag al geweest. Dus die hebben we nu uh, oh, die zijn op, op de groep gezocht. Ja, precies. Oké. Okay, nou, ja, ja, was... kom... Nee, er gebeuren geen... Uh, je kan rustig de kinderen meenemen, zo ik ah, me zeggen. Okay, nou, dat en de, dat ko de koningin komt ook niet langs? Maxi? Die ligt ook op de vuilnis. Ah, ook op de vuilnishoofd. <laughs> nou, lekker is dat. Ja... En, eh, ja. Ik ben zo koningsgezind als het maar kan. Dus ja, ja, ik ja. ook. Ik ben hartstikke... Ja. Ga je, je nog wat draaien? Dus, of? Ja, zo we wat draaien? Doe maar. Beetje rustig, hè? Ja, is dit rustig genoeg? Oh. Ik vind het hartstikke rustig. Grote stilte. Oh, nee. <laughs> Bon Jovi, you give love a bad name. Yeah. Ja. Geen bed met een E, maar met een A. Je een slechte naam. name. Slechte naam, hè. Dus ook geen bad eend, maar een bad name. Bad <laughs> en, et, et, nog één ding over de singers. De Jullie hebben best, uh, in, in december en in januari, best een druk programma. Want er komt in januari natuurlijk nog wat bij. Een nieuwjaarsconcert bedoel je? Ja, ja, dat bedoel ik, Ja. ja. En dat is, dat is dan niet in de protestantse kerk... maar ergens anders? Het is in de katholieke kerk. En dat is zoals het elk jaar in Zandvoort hier is... met de burgemeester erbij en gezellig, ja. gezelligheid alom. om? Ja. ja ok. Dus daar doen wij dit jaar weer, daar mee. Doen want, we weer aan want, mee. Want jaar. normaal is het zo, dat uh, heb ik wel eens begrepen... dat het niet zo is dat je strijk en zet elk jaar meedoet. Nee, maar het verleden jaar was het tienjarig bestaan... van uh, uh, nieuwjaarsconcert. Ja. Dus hebben ze alle koren in Zandvoort uitgenodigd. En daarna gaat dan gewoon weer in gang... Dat ze opnieuw beginnen zeg maar, met koren ja. horen uitnodigen. En dus zullen wij volgend... Of, ja Deze keer zingen we wel mee. Ja. Het jaar daarop dan weer niet. oké okay. En dat is jullie eigen repertoire waar jullie gaan zingen? Ja. Dat dus is gewoon uh, ons uh, pop-repertoire. Pop-repertoire. -pop ja. nou, dus jullie hebben het hartstikke druk. Dus het wordt uh, driftig oefenen. Vanavond een extra oefenavond. En, en volgende week donderdag geloof ik, nog Dus een extra. wilt u meezingen? Nou, dat kan niet meer, maar... Kom even gezellig ja. luisteren. Ja. En... Uh, sluit het? na de kerst aan met ja. Uh, ja. je stemmetje. Ik, ik heb het ook een paar jaar geleden gedaan. En ik heb er eigenlijk nooit spijt van gehad. Dus dat moet ik eerlijk zeggen. Ja, wij wel, maar ja. dat is meer dan anders. Ja, ik ja. kan me voorstellen. Ja. Nee, maar het is, is bij ons altijd gezellig. Dus uh, aanraad. Ja. Uh, ja. Nou, nog één keer. 15 december. Je mag het vertellen. Dan geven wij een heel leuk, gezellig kerstconcert in de protestantse kerk. En de kaartjes die zijn te krijgen bij Bruna en bij mij. En dan wil ik zelfs mijn telefoonnummer over de radio slingeren. 06-238-39-337. Ja, dat klopt. Ze herhaalt. 06-238-39-337. <laughs> ja. ja. En dan verzorg ik het kaartje en dan uh, kan je meeluisteren. En mocht u daar niet in de gelegenheid zijn... dan kan u het altijd bij de ingang van de kerk toch Juist. ook kopen. En wat u voor uw 10 euro krijgt, dat is niet meer... Alleen op 15 december, hè? we zitten niet iedere avond in. Nee, nee, <lacht> <lacht> <lacht> nee, en voor die, voor die 10 euro, want u denkt 10 euro, dat is aardig wat. Maar voor die 10 euro krijgt u natuurlijk ook wat. U krijgt niet alleen een concert, een gezellig concert... maar u krijgt ook een bakje koffie met wat lekkers. U krijgt kluwijn met wat lekkers. En er komt nog een of andere man met een baard. Komt er op, ja, en voor de kinderen ja. hebben we natuurlijk geen gluwijn. Want dan wordt het ook een rommeltje. Maar <laughs> daar hebben we dus wat anders te drinken ja. voor. En die kinderen, sst, niet verder vertellen. Die mogen ook even bij de kerstman langs. Klopt. Oh. Want die heeft best wel wat leuks voor oh, ze. Oh, nou, dat klinkt, dat, klinkt, dat klinkt niet goed, hoor. Ro, jij dat mag Nee, ja, wel, wij zijn niet ja. zo. Jij, ja. bij de eerste ja. Ja. jij hebt altijd ja. van die rare gedachten. Daar gaan nee, we nee, dus nee, niet nee, op nee. in. Nee, nee, nee, nee. Uh, sinds uh, dat ik de, de Sinterklaas op tv heb gezien in een bepaald programma. Ja, dan. ja Sinterklaas maar even ja. Ja. Nee, maar dit is anders. Dit is dit geen is anders. Sinterklaas. Anders. Okay, nee, dan, Deze heb ook geen zwarte pieklaas. Ik ben nog niet heel lang gerustgesteld, maar... Nou, dat, dat komt wel dan. Je mag het in de gaten. Okay, ik wens jullie in ieder geval en ik wil jullie in ieder geval bedanken dat jullie even de moeite genomen hebben om naar de studio te komen ja graag gedaan en ik wil jullie heel veel succes wensen ja jij ook al en dat het gezellig mag worden en ik denk wat ons betreft is het geen probleem aan ons zal het niet liggen nee dat bedoel ik Absoluut oké okay, heel okay. veel succes dankjewel ja. en uh, tot straks Ja. ja, ja toch ja. ik ga niet tussen de tijd nog even oefenen. oefenen ja ik ook hoor oh. tot uh, straks er ja. ja tot straks ja, dames straks, en uh, was gezellig ja Oh, dit is niet degene die ik graag wilde. Nee. Ik wilde graag deze. Nou. Dus een uh, klein voorproefje, toch? Ja, een nou, heel klein voorproefje. Ja. Er komt nog veel meer uh, ja. tijdens het concept. Ja, zeker. Nee, maar um, we zijn door het eerste uur heen. Het eerste uur ga niet snel zeggen dat het sneller is gegaan dan normaal. Nee, dat zeg ik niet meer. Echt, nee, precies. Nee, want dan zegt mijn vrouw nee, meteen van uh, zo, het lijkt alleen ja, maar zo. precies. <laughs> dus maar uh, na reclame, nieuws nee, en nieuws zijn wij er weer. Zeker wel. Ik zou zeggen tot straks. Doei.